Op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Gert Pluk met het NOS Journaal. Het kabinet draagt Nelly Kroes voor als kandidaat eurocommissaris. Het gaat om de zware economische portefeuille, ICT en telecommunicatie. Mogelijk wordt ze ook een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie. Kroes is al vijf jaar lid van de Europese Commissie. Tot nu toe heeft ze de portefeuille mededinging. De Tweede Kamer is positief en is blij dat er rond de voordracht geen partijpolitieke spelletjes zijn gespeeld. De opkomst op de tweede dag van de vaccinatiecampagne tegen Mexicaanse griep... is ongeveer even hoog als gisteren. De GGD schat dat opnieuw zo'n 60 tot 80 procent van de mensen die een oproep kregen... daaraan gehoor heeft gegeven. De GGD staat tevreden mee. Problemen waren er ook vandaag nauwelijks. Exacte cijfers over de opkomst heeft de GGD pas na vrijdag... als de eerste vaccinatieronde voorbij is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt burgers voor een folder waarin een actiegroep mensen oproept hun burgerservicenummer op hun arm te laten tatoeëren. De folder lijkt afkomstig van het ministerie en is in elk geval in de vier grote steden huis aan huis verspreid. Binnenlandse Zaken noemt de folder misleidend en kwetsend. Bovendien zou die associaties opwekken met de holocaust. De folder is van een actiegroep die tegen de opslag van vingerafdrukken is. Een man en een vrouw uit Hellevoetsluis zijn veroordeeld tot 12 jaar cel. Het zijn de moeder en de stiefvader van de peuter Cerise. De rechtbank Rotterdam acht bewezen dat de twee verantwoordelijk zijn voor de zware mishandeling en de dood van het meisje van 16 maanden. Serieze werd vorig jaar maandenlang mishandeld en overleed uiteindelijk door verstikking. Het weer bewolkt en enige tijd regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. De zuidwestenwind neemt vanavond langs de kust toe tot hard. Vannacht en morgenochtend blijft het flink waaien, daarna neemt de wind er wat af. Morgen eerst af en toe zon, daarna bewolking en van het westen uit regen. Dit was het NWR.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 Don't listen I'm Dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 In de winterse kou, Maar het aller, allerliefste wil ik jou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 Yeah, they give so much more It's me and you I still my time just Cause girl, I want, I, I, I, want you right now I travel like Tam Tam, I travel downtown Wanna have you around, around, like every single day I love you always, way I'll you meet, meet you halfway, halfway. right Z. Zorgen, en jij draagt.